12 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Goedemiddag. Zometeen een reactie van de HBO-raad op de uitspraak van de rechter... dat de langstudeerboete mag worden ingevoerd. En Luc Ikink met zijn dagelijkse Twitter-rubriek. Nu eerst de NOS-Hoofdpunten van het Nieuws met Jan van der Putten. De boete voor studenten die te lang over hun studie doen blijft van kracht. Dat is de uitspraak van de rechter in een zaak die was aangespannen door drie studentenorganisaties. Volgens de rechtbank leidt de zogenoemde langstudeerdersboete er niet toe dat het onderwijs ontoegankelijk wordt. Die langstudeerdersboete houdt in dat studenten die vanaf september meer dan een jaar studievertraging hebben opgelopen, elk jaar een boete van 3063 euro moeten betalen. De drie studentenbonden zijn teleurgesteld. Juist voor de studenten die zich naast hun studie actief willen ontwikkelen... is dit natuurlijk een flinke drempel om dat soort dingen te doen. En je ziet ook dat door deze maatregel je eigenlijk een tweedeling krijgt in de samenleving. Dat als je uit een bepaald sociaal-economisch milieu komt... dat je dan wel bijvoorbeeld of naar het buitenland kan gaan of een bestuursjaar kan doen. Nou, als je dat niet die positie hebt, ja, dan krijg je een hele hoge boete van 3000 euro... door veel studenten gewoon niet te betalen zijn. De rechter maakt een uitzondering voor sommige deeltijdstudenten. Voor deeltijdstudenten die voor 1 februari 2011 zijn ingeschreven, is de boete onrechtmatig, vindt de rechter. De vakbonden reageren teleurgesteld op de verhoging van de AOV-leeftijd. Volgens de vakcentrales FNV, CNV en MHP wordt het pensioenakkoord terzijde geschoven. Vakbond CNV. In het pensioenakkoord is uh, niet voor niks uh, heel veel afgesproken over de mogelijkheid voor mensen om flexibel met AOW te gaan. Mensen met zware beroepen zouden er dan eerder uit kunnen. Dat is verdwenen. Ook de, het hele beleid rondom de verhoging van de AOW-premie is verdwenen. Dus Het is een uitgeklede variant van wat wij als uh, sociale partners met elkaar uh, hebben uh, afgesproken in het, in het voorliggende pensioenakkoord. Gisteravond stemde de Eerste Kamer in met de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67. Dat gebeurt in Stappen. Op 1 januari 2013 gaat de leeftijd met één maand omhoog. In 2014 en 2015 gebeurt hetzelfde. En de vakcentrales denken dat door die regeling de AOW-leeftijd nu sneller stijgt dan eerder was afgesproken. De Spaanse regering gaat de komende 2,5 jaar 65 miljard euro bezuinigen. Dat heeft de Spaanse premier Rajoy aangekondigd in het parlement. Rajoy wil zo de begrotingsdoelstellingen halen. Er wordt bezuinigd op werkloosheidsuitkeringen en openbare diensten. En de BTW gaat omhoog van 18 naar 21 procent. Spanje kan nog deze maand 30 miljard euro lenen van de eurolanden om de bankensector overeind te houden. In ruil moet het land zijn begrotingstekort terugdringen tot 3 procent.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 Over alle sectoren is het aantal gezakten met bijna 2 toegenomen. HAVO-scholieren scoorden iets beter dan de leerlingen van vorig schooljaar... VMBO'ers en VBO'ers iets slechter. Scholieren die slaagden, deden dat wel met hogere cijfers. Het ministerie vindt de cijfers meevallen door de nieuwe aanvullende exameneis... dat leerlingen gemiddeld een voldoende moeten halen op het centraal examen... werd vooraf gevreesd voor een enorme toename van het aantal gezakte leerlingen. Het ministerie van Defensie is niet van plan de vlag halfstok te hangen... voor de herdenking van Srebrenica. Het is vandaag 17 jaar geleden dat de moslim viel. In Den Haag zijn allerlei herdenkingsactiviteiten... en de organisatoren hadden Defensie gevraagd... de vlag halfstok te hangen als teken van medeleven. Maar het ministerie wijst het verzoek van de hand. Defensie zegt dat de vlag op 4 mei al halfstok hangt... om mensen te herdenken die door oorlogsomstandigheden zijn omgekomen.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. De les van de Falende hogeschool in Holland is dat hbo's meer openheid moeten geven over hun prestaties. Zodat je als student een betere keus kunt maken voor een opleiding. Maar zijn hbo's echt zo open over hun kwaliteit? Zometeen een in debat. Dan hebben we het uiteraard ook over de deerboete. Eerst een toelichting van de politie op een opgeloste schilderijen loop. We zijn Thijs van der Brink en Delamijn Veenhoven. De politie heeft vijf van de zeven kostbare schilderijen teruggevonden die in 1999 buiten zijn gemaakt bij een brute overval op de woning van een destijds 84-jarige vrouw. Een van die kunstwerken werd begin dit jaar aangeboden bij Veilingshuis Christies in Amsterdam. Dat, uh, die alarmeerde vervolgens weer de politie. Districtchef Johan van Hartskamp van de politie Utrecht. Bij het Veilingshuis Christies is op een gegeven moment uh, een van de doeken van Safleven, in, deze, in dit geval aangeboden. Ja. En Christies was zo alert om vervolgens uh, contact met ons te zoeken. De politie Amsterdam in eerste instantie. Nou, ze hebben er samen naar gekeken en kwamen tot de conclusie dat dat doek uit de collectie kwam... die in 1999 in Beeldhoven is buitgemaakt bij een brute overval op een woning. Johan van Hartskamp, districtchef van de politie Utrecht. Ja, dat was uw district. Ja, dat klopt. Kon u zich de zaak nog herinneren? Uh, nou, Ik zat er toen de tijd nog niet, maar ik moet zeggen, de collega's die het toen de tijd uh, gedaan hebben... Uh, die veerden weer op, uh, omdat ook bij hun uh, erg grote irritatie zat... dat zij toen de tijd de zaak niet tot een oplossing uh, hadden gebracht. En die collega's, uh, veelal dezelfde ook van toen... zijn er nu ook weer mee aan de gang gegaan. En met uh, hevig speurwerk, zoals we dat noemen... Uh, zijn ze uiteindelijk uh, gekomen ja. bij een aantal daders. Ja. Want um, Christus kreeg het meest linkse schilderij dan aangeboden. Um, als zijnde er gekocht op een rommelmarkt, hier op de vrijmarkt in Amsterdam... geloofde het niet en zei dat uiteindelijk bij u van, nou, er is misschien wat mee aan de hand. En toen? Dat klopt, ze kwamen weer bij ons. En uh, wij constateerden inderdaad dat het een doek was uit die collectie... die in 1999 bij die roofoverval was buitgemaakt. En wij hebben de zaak toen weer heropend. En uh, wij zijn gaan uitzoeken uh, uh, wie er de, degenen waren die het doek nu uh, hadden aangeboden. Ja. En uiteindelijk zijn wij met deze mensen verder gegaan. En dat heeft half april tot de aanleiding van uh, een tweetal verdachters uh, geleid. Ja. Hadden ze deze, al deze vijfde werken thuis? Ja, de vijf werken die uh, we nu boven water hebben... Uh, die stonden bij een van de verdachten in Lelystad. Bij de zoeking al daar hebben we deze vijf werken aangetroffen. Uh, waarbij overigens ook nog een forse partij XTC-pillen werd aangetroffen. Zo'n 26.000. Maar niet Duizend. alleen kunstliefhebbers? Absoluut. Uh, criminelen van de grootste soort, zeggen we dan. Uh, zoeken hun geld in alles. Uh, HASH hadden ze ook uh, voorradig. XTC en inderdaad kunst. Maar dat mensen die toen de tijd in 1999 bij het onderzoek ook voorbij zijn gekomen... Um, nou, dat, uh, zoals dat dan heet, hè, dat mag ik u niet zeggen. Maar wat wij uh, doen is uh, absoluut uitzoeken of deze mensen ook betrokken zijn geweest bij die overval toen de tijd. En waarom? Omdat het een behoorlijke gewelddadig en brute overval uh, was. Uh, een oudere dame uh, woonde in Beeldhoven, is overvallen in haar woning, is ook mishandeld. Heeft uh, toen de tijd ook in het ziekenhuis gelegen, dus uh, het is niet mis wat er toen ook gebeurd was. Inmiddels overleden, heb ik begrepen. Ja, helaas is hij een aantal maanden geleden terug uh, overleden. En uh, zij kan dit bericht uh, helaas niet meer meemaken. Nee. Nee. En missen er nog wel twee? Ja, dat klopt. Uh, en daar zijn we nog naar op zoek. Uh, we hebben gisteren een derde uh, verdachte in Duitsland aangehouden. Ook daar hebben we nog zoeking gedaan. Vooralsnog de doeken niet aangetroffen. Maar het onderzoek loopt nog. Uh, en wij zullen, uh, na, naar ik uh, mag aannemen, die doeken ook in deze wel boven water toveren. Zoals het dan heet, zijn er nog aanknopingspunten? Het onderzoek gaat voort en zeker die aanknopingspunten zijn er, ja. Menno Reimer hoorde u. Radio 1. Sportzomer Tweets. Luc Ikink is binnengewandeld om ons bij te praten over de bespiegelingen van onze wielrenners op Twitter. Of is bespiegelingen te groot woord? Nou nee hoor, dat klopt precies, exact. Ik ga het niet meer over doping hebben trouwens, want die Jorio is dan gepakt, geschorst en wie weet allemaal nog niet meer gaat gebeuren. Maar hij weet het gewoon niet En wat dat betreft is het gewoon koffiedies kijken. Die moest ik even doen. Die was gestolen. Ja, ja, zeker, die staat er honderd keer op Twitter. Ja. Goed, na een rustdag van gisteren gaan de handjeslag weer uit de mouwen. F flinke bergetappe staat voor de deur. En daar kijkt niet iedereen met evenveel enthousiasme naar uit. Ed Tom Veles die zegt tien dagen onderweg. En de eerste rustdag gehad, lekker, komende drie dagen in de Alpen. Klimmen, klimmen, klimmen en overleven. Leo Westra die lag er eens voor een zonsondergang in bed. En op @LioWestra Westra zegt hij bedtijd, morgen etappe 10. Tour de France, drie klimmen op het menu. Hashtag lastig ritje. En Rob, Rob Ruig heeft de rustdag goed gebruikt. Hij tweet dat hij de energie naar zijn gemumificeerde plekken gaat... in plaats van naar de trappers. En dat mocht ook wel eens een keertje. Sowieso is die hele rustdag gebruikt om even de schadebalans op te maken. Met Wout Poels gaat het weer wat beter. Die is naar Nederland vervoerd en wordt nu hier behandeld. Veel beterschapswensen be via Ed Wout Poels. Nienke Nicolai die zegt via Ed Ajax Soccer Girl... heel veel sterkte voor onze held Wout. Alle kracht om er weer helemaal bovenop te komen gaat je lukken. En Ed Harriet van de Lende die zegt... heel wiel Verminend Nederlands denkt aan hem. Sanne van Helmond titeert het met Ed. Sanne van Helmond: een wetenschapsberichtje en ze wenst Wout Pools sterkte met revalideren. Maarten Chalingi die is voor zichzelf een recovery-blog begonnen. De rabo heeft een gebroken heup opgelopen in de Tour. En via zijn Twitter, at mchalingi, met dubbel l, dubbel i, vind je een rundgefoto van zijn breuk nu ook te zien op de webcam oh, Radio 1.nl. Dat is mooie breuk, hè? Ja, ja, zeker. Ziet er goed uit. De Belg Maarten Wijnans die viel ook in de Tour. Hij twitterde eerder met twee gebroken ribben en een geperforeerde long. 160 kilometer koersen is dus niet aan te raden. De Tour de Frans zit erop, helaas. Hij kwam in het ziekenhuis terecht en kwam daarachter Hij is niet de enige is. Hij zegt, vandaag bezoek gekregen van ex-ploegmaat Oscar Freire blijkt dat hij dezelfde val dezelfde blessures heeft opgelopen als mij. En tegenmatig zou ik willen zeggen dezelfde blessures heeft opgelopen als ik. <lacht> Goed, zoals je weet is deze tweetrubriek de meest sexy onderdeel van Radio 1 En Toch ga ik vandaag even ah, een klein stapje verder. We moeten het namelijk even hebben over de Duitse voetballer Mario Götze. Uh, dat is een international, of één in het land gespeeld. Niet zo heel verschrikkelijk veel. Van mij had het ook allemaal niet gehoeven. Maar goed, het staat nu eenmaal op Twitter. En uh, straks ook op de webcam radio1.nl. Zet hem vast aan. De beste man is namelijk op vakantie gegaan. En uh, sinds gisteren is hij non-stop training topic. Er is namelijk uh, een fotootje gemaakt van hem. Een nogal opvallende foto. Mario Gutsen op een boot... Met de vriendin van hem erbij. En uh, die hebben dan zwemkleren aan en zo. En nou, als je schat zo in dat Mario net een grapje heeft gemaakt tegen die vriendin van hem. Zo van, hé, hey, gooi gooi in het water. En dan zegt zij van, nee, doe niet. En toen liep hij dus naar haar toe. Pakte haar vast. En zij moet dan ja, een beetje hebben afgeweerd. En dan net op de verkeerde manier. Misschien struikelde ze ook nog een beetje. En toen ging het dus mis. En stond Mario Gutsen ineens wel heel erg onverdedig op de foto. Misschien dat hij nu, kijk, daar staat hij. <lacht> Beetje pijnlijk. Zonder echt in details te goed dat het treden. Goed radio is. Ja, precies. Kan je wel zeggen dat Mario Gutsen sindsdien echt het lulletje van Twitter is? Hong valt hem ten deel. Maar goed, hij moet maar zo denken. Buiten het internet heeft niemand de foto's gezien. Het, is echt, het gaat achter elkaar door. Het is ongelooflijk. Het is heel ja, lullig voor die jongen. Maar het is echt schrikkelijk. Wat hij allemaal te horen krijgt op Twitter. Wil je de foto's zien? twitter.com/slash luke. En van okay. jou had het niet gehoeven. Nee, dat hoor nee, ik wel. Dat hou ik helemaal niet van deze dingen. Hashtag, ik, ik mijn Hashtag R1 Sportzomen is de uh, hashtag om mee te praten tot uh, later, jongens. Dankjewel. Leuk. Een simpele, mooie titel. Loud Music in Cars van Bill Bremmer. De rechter heeft vanmorgen bepaald dat de langstudeerderboete mag worden ingevoerd. Jet de Ranitz, goedemiddag. Goedemiddag. U bent bestuurvoorzitter van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten... en vicevoorzitter van de HBO-raad, de brancheorganisatie van hogescholen. Ja. Wat vindt u ervan, van deze uitspraak van de rechter, dat de boete mag worden ingevoerd? Nou, ik vind het natuurlijk buitengewoon jammer dat die mag worden ingevoerd. Aan de andere kant heeft de rechter ook gezegd dat studenten die zich voor 1 februari 2011 hebben ingeschreven, uh, niet deze boete opgelegd mogen krijgen. En dat is voor de studentenorganisaties die de zaak hebben aangespannen natuurlijk een geweldige overwinning. Want dan hebben ze geen problemen met de mensen die nu aan het studeren zijn, althans die voor die datum begonnen zijn. Ja, de mensen, de rechter zegt, die hadden het niet kunnen weten. Die hebben zich daar niet op kunnen voorbereiden. Dus die moet je daarmee ook niet straffen. En dat vind ik terecht. Ja. Is het nadelig voor de HBO's? Verwacht u minder inschrijvingen? Nou. Je ziet met name bij uh, de grote aantallen die bij ons deeltijd studies volgen... zijn mensen die daarnaast een baan hebben. Denk aan mensen die een bevoegdheid willen halen om voor de klas te gaan staan. Die werken ook vaak al in het onderwijs... Uh, en moeten daarnaast deze uh, bevoegdheid halen door te studeren. Uh, bij mij op de hogeschool zijn het bijvoorbeeld architecten... die uh, werken als architect bij een architectenbureau... of uh, in opleiding zijn tot architecten, moet ik het goed zeggen. Um, en die daarnaast studeren. En voor deze mensen is de combinatie van werk en vaak ook nog een gezin... En uh, studie is zwaar. Dus uh, ja, hen hangt wel het een en ander boven het hoofd... wat niet altijd vermijdbaar is in hun uh, persoonlijke situatie. En daar maken wij ons wel zorgen om, ja. ja. Ook te gast is Carlijn Lichtenberg, vicevoorzitter... van de Landelijke Studenten, uh, Studentenvakbond. Ook u, goedemiddag. Hoi. Wat vindt u van de uitspraak? Uh, ja, zoals al aangegeven werd ook uh, zijn we best wel blij dat de uitzondering gemaakt wordt voor deeltijdstudenten die uh, zich voor 1 februari 2011 hebben ingeschreven. Feit blijft wel dat echt voor een hele grote groep studenten, en dan hebben we het over 66.000, uh, die moeten gewoon blijft uh, bestaan. Ook voor de voltijdstudenten die zich al eerder hadden ingeschreven en die deze maatregel echt niet konden voorzien. Ja, en daar bent u verdrietig over? Nou, teleurgesteld op zijn minst, ja. Dat is net iets minder erg dan verdrietig. <laughs> we hadden het heel graag anders gezien. En uh, we hebben er ook wel op hoop op dat, dat, ook nog, uh, dat daar ruimte voor is. We ja. oh ja. willen het met u hebben uh, over studenten die nog dummen over welke studie ze moeten gaan volgen. Later beslissers. Ja, die willen graag helderheid over wat ze kunnen verwachten. Is die er nu meestal, mevrouw Lichtenberg? Ja, dan hebben we het echt over studievoorlichting en... Uh, er zijn echt nog punten waarop dat heel erg verbeterd kan worden. Natuurlijk zijn er, er zijn voorlichtingsdagen, er zijn brochures. Uh, Want wat heb je nodig als laten. Stel je hebt nu, je bent afgestudeerd, je hebt je herxamen heb gehaald en je moet nu nog een studie kiezen. Wat heb je dan nodig? Ja, wat heel belangrijk is, is dat je uh, als, als scholier, toekomstig student... dat jij uh, goede objectieve informatie krijgt aangeboden over een opleiding. En dat je die uh, opleiding daarnaast kunt vergelijken met opleidingen in andere steden. Ja, en dus ook snel. Ja, in dit geval zeker. Zeker voor de laadkiezers uh, geldt dat. Um, en belangrijk daarbij is, is dat de informatie objectief is. Dat die een, een realistisch beeld geeft van de opleiding. En dat de student uh, zijn verwachtingen kan bijstellen. Ja, En is die informatie voorhanden? Um, op dit moment hebben we hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar voorlichting op universiteiten. En daaruit blijkt echt dat veel informatie niet voorhanden is... Um, en dat zeker voorlichtingsbrochures heel erg aangescherpt moeten worden, omdat veel gegevens uh, om een juiste studiekeuze te maken ontbreken of uh, best wel rooskleurig zijn uh, weggezet. Ja, mevrouw de uh, u bent dan niet van universiteiten maar van hogescholen. Herkent u iets in die kritiek? Ik denk dat informatie zeker uh, op onderdelen verbeterd kan worden. Daar werken we ook in samen met de studentenorganisaties. We hebben afgelopen jaar een pilot uh, gehad met twee hogescholen om uh, een, een bijsluiter te ontwikkelen. En daarnaast zijn wij van mening dat het eigenlijk vooral heel belangrijk is om matchingsgesprekken te houden met matchingsgesprekken? studenten. Matchingsgesprekken? Ja, dat is een mooi woord. Hè? Ja, dat hebben ook pleegouders en uh, pleegkinderen hebben we net gehoord. <laughs> nou, het is niet zo zwaar natuurlijk, maar je ziet dat studenten uh, die interesse hebben in een bepaald vakgebied. Gebied, um, soms niet helemaal een beeld hebben bij wat voor soort uh, zaken er dan in hun curriculum aan bod komen. In hoeverre de opleiding nou echt past bij uh, wat ze leuk vinden en maar waar ze even, goed in wacht zijn. Even, wacht even, want we waren nog bij die informatie. We zien hier voordat je tot een matchingsgesprek komt, moet je al eerst ja. al het gevoel hebben van ik heb daar iets te zoeken. Ja. Ja. Is die voorfase goed georganiseerd of zijn uh, hogescholen en universiteiten toch een beetje karig met dat soort informatie? Ik, ik denk wat uh, de, uh, mijn collega bij de LSVB zei... Uh, er is al heel erg veel uh, informatie die kan op uh, onderdelen verbeterd worden. Daar zijn we ook over in gesprek met studenten... hoe zij dat graag zouden zien zodanig uh, dat je dat naast elkaar kunt leggen. Want u bent er, er zijn bereid ook... om daar echt stappen in te zetten? Ja, en daarnaast zijn natuurlijk ook bestaande instrumenten... als studiekeuze 1, 2, 3, die uh, een gids uitbrengt... met allemaal uh, in, in, in tabellen bijvoorbeeld dezelfde informatie op dezelfde plek... zodat je een vergelijking kunt maken. Maar onze ervaring is dat uh, als een student bij je op school komt... Uh, op een voorlichtingsdag bijvoorbeeld... Uh, of om ze uit te nodigen voor een matchingsgesprek... Uh, dat toch eigenlijk nog veel betere resultaten geeft... om een student op de goede plek uh, te krijgen. Ja, Want Carlijn dat is Lichtenberg. vaak wat een student moeilijk vindt om te kiezen... Uh, wat past nou echt bij mij? En klopt het beeld dat ik heb van die opleiding met de werkelijkheid? Uh, Klein Lichtenberg, je moet gewoon naar een matchingsgesprek gaan. Nou, matching, dat is iets waar wij ook zeker wel de voordelen van inzien. Ik ben het wel eens ook uh, met dat de eerste stap is in ieder geval een voorlinksingsborsure. Maar wij vinden het heel belangrijk dat dat geen op zichzelf staand instrument is voor een scholier. En matching is wat ons betreft een heel goed middel om de student echt duidelijkheid te geven over... wat gaat zo'n opleiding jou brengen? Wat verwachten wij van jou als student? En op basis van die informatie is het dan vervolgens aan de student om zelf een keuze te maken... of die opleiding bij hem of haar past. Maar kan je dat overal doen, zo'n matchingsgesprek? Op dit moment zijn er veel hogescholen die daar uh, al mee bezig zijn. Bijvoorbeeld de Hogeschool Rotterdam. Uh, Fontis uh, doet dat. Uh, bij Stende gebeurt het. Dus er zijn veel die daar nu mee aan het experimenteren maar zijn. Maar nog lang niet overal, lees ik hier in mijn voorbereidingsinformatie. Nee, het gebeurt nog niet overal. Dit zijn zaken die je moet ontwikkelen en waar je ook moet leren uh, gaandeweg. En er zijn ook hogescholen waar, uh, zoals bij mij op de hogeschool, kom je auditie doen en vindt er selectie plaats. En dan zit je weer in een hele andere setting. Maar het is, het is goed om te zien dat op grote hogescholen, uh, Hogeschool Rotterdam, zitten toch heel veel studenten. Ook bij Fontes zitten er heel erg veel. Dat ze daar uh, met alle studenten zo'n gesprek uh, aangaan. En dat leidt ertoe dat je studenten uh, kunt plaatsen in de opleiding van hun voorkeur, maar soms ook advies kunt geven dat een andere opleiding eigenlijk veel beter past bij wat ze voor ogen hebben. En je ziet dat zo'n student daarna ook veel beter aan de slag gaat. Dus de eerste resultaten in wat het oplevert... draagt dat nou echt bij aan het maken van een betere keuze. Ja. Ook heel erg positief zijn, dus we gaan daar zeker mee door. Ja. Uh, Carlijn Lichtenberg, die informatie moet dus beter. Die matchinggesprekken moeten overal komen. Zijn we er dan als die twee dingen geregeld zouden zijn? Nou ja, in ieder geval, dat is wat een uh, toekomstige student nodig heeft om een, een goede studiekeuze te maken. Dat is dus die brochures, dat is die, die matching. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat een student vanaf het begin al de juiste begeleiding krijgt vanuit de instelling. Uh, en dat er ook uh, voldoende begeleiding is door het hele jaar heen. Dus dat er gekeken wordt van blijft dit uh, programma bij je passen en waar nodig kunnen we dan uh, ondersteuning bieden. Maar ik denk zeker dat die, die uh, studiebijsluiter en ook gewoon voorlichtingsbrochures in het algemeen... als die worden verbeterd, met daarnaast uh, de toepassing van matchingsgesprekken... wat echt heel belangrijk is, uh, dat er goede stappen gezet worden. Ja. Maar uh, uh, mevrouw uh, Daraaniet klinkt nu heel bereidwillig. Uh, treffen jullie dat overal aan in het hbo en het universitaire onderwijs... of hebben wij hier een witte raaf te pakken? Ja, ik moet zeggen dat ik heel erg blij ben om te horen dat deze geluiden uh, er zijn. Uh, het is zeker niet zo dat matching iets is wat uh, overal uh, met beide handen aangegrepen zal worden. Uh, dat zouden wij niet niet natuurlijk... eigenlijk? Kost het te veel tijd? Nou ja, matching is natuurlijk een traject dat veel tijd kost. Uh, maar wat wel heel nuttig kan zijn, omdat je studenten op die manier op de juiste plek uh, krijgt. Dus, dus eventjes uh, een investering, maar daarnaast heb je studenten ook op de juiste plek. Ja, ja mevrouw Daranits, ik weet niet of u een witte raaf bent, zou kunnen. Ik kan me voorstellen dat het voor hogescholen ook niet heel aantrekkelijk is om alles maar te vertellen wat er ook misgaat op zo'n school. Of, uh, ja, de slagingspercentages zijn ook wel eens wat lager. Ja, daar ga je natuurlijk niet van de daken schreeuwen. Nou ja, het gaat vaak om het afstemmen van verwachtingen. Wat we zien is dat studenten die uh, afhaken of uh, er, er te lang over doen. vaak al in het begin van hun studie problemen hebben ondervonden. Omdat ze uh, iets zijn gaan studeren met een bepaald beeld dat bleek niet te kloppen. Ze weet, of ze weten helemaal nog niet uh, welke keuze ze willen maken. En als we ze daarin op weg kunnen helpen, dan zal dat al heel uh, sterk verbeterend werken voor uh, uh, zoiets als ja. een, een rendement aan het eind. En dat er studenten zijn waarvan je uiteindelijk moet constateren dat ze het echt niet aan kunnen. Hè? Dat, dat dat zal altijd ja, zo blijven, dat helaas. Ja. Uh, dat hoort er ook bij. Want uh, we hebben ook geleerd dat genade zesjes niet uh, de goede weg nee. is. Dus daar moeten we ook streng in zijn. Maar onze ervaring is dat als we aan het begin uh, al veel meer uh, kunnen afstemmen. Uh, om tot een juiste keuze te komen, dat de student al heel veel helpt om uh, ja. um goed op weg te gaan. En ja. ook een beeld te hebben van wat we van hem verwachten. Want uh, ja, je bent wel volwassen. Het is niet uh, een school waarin je alles voorgekoud krijgt. Je moet het ook een beetje zelf doen. Carlijn Lichtenberg van de LSVB en mevrouw De Raniet van de HBO-raad. Beide hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Ja. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio, radio1.nl. So On my left, got a handle the finesse and no stress would be best, yeah. Unless it's so all just for the best, in which case I'll replace baby girl with the next child. I never gave up on you, you never gave up on me, but time turned tricks and did no favors for me. Look at the time, we're tired, trying to blind our eyes, but so we'll never catch us cause are privatized. No, our demise is not finalized, cause the sign is not true, the time is right. So you say everything. I got nothing but hugs for the herbs and trees. Somebody told me everything is gonna be copacetic if you let it be. Kinetic energy is be unstoppable, unbeatable, undefinable like sunshine. I'm cool. Looked into the future and I saw a sign. that said, don't stop, get it, get it, you'll be fine. So when I tell you everything, will be cakeed up high. I know, 'cause the universe told me I... So they say everything.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 Volgens Thijs lijkt het op Coldplay. Babysitter, circus, everything is gonna be Volgens alright. Jan van der Putten ook. Lijkt ja? gewoon een beetje op Coldplay. Yeah. Ja. Nou, het is wel. iets vrolijker en iets, iets minder plat geproduceerd dan Coldplay. Ja. Zo is het wel. Dat ja. is ook. Nou, nee. Ik vind dat niet. We, we hebben alle twee het is tijd, tijd. Voor de hoofdpunten dat. van het uh, NMS Nieuws met Jan van der Putten. De teleurstelling bij studentenorganisaties nu de rechter de langstudeerboete voor het overgrote deel heeft goedgekeurd. Volgens die studentenorganisaties worden 66.000 studenten nu geconfronteerd met een verandering van de regels tijdens het spel. En ook de HBO-raad maakt zich zorgen, vooral studenten die de studie combineren met werk en gezin. Die mensen krijgen het zwaar. De Spaanse regering gaat 65 miljard besparen de komende 2,5 jaar. Dat heeft de Spaanse premier Rajoy aangekondigd in het parlement. De BTW gaat omhoog van 18 naar 21. 20 en daarnaast wordt er ook bespaard in Spanje op openbare diensten en werkloosheidsuitkeringen. De vakbonden reageren teleurgesteld op de verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens de vakcentrales FNV, CNV en MHP wordt het pensioenakkoord terzijde geschoven. De Eerste Kamer ging vannacht uh, akkoord met de gefaseerde verhoging van de pensioenleeftijd tot 67%. En op de zolder van een huis in de Amerikaanse staat Ohio... is een schat aan honkbalplaatjes gevonden. Het gaat om 700 zeldzame verzamelplaatjes uit het begin van de vorige eeuw. Die samen wel eens 2,5 miljoen euro waard kunnen zijn. Ze zijn in goede staat. De ontdekking in Ohio werd gedaan toen nabestaanden... het huis van hun overleden tante opruimden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Momenteel wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. In het noordoosten zijn nog diverse buien aanwezig, maar die trekken naar het oosten weg. En dat is vanmiddag in de noordwestelijke helft van het land op veel plaatsen droog en zonnig. Tegelijk trekken opnieuw buien de zuidelijke provincies binnen. Bij deze buien is grote kans op onweer en kan ook hagel voorkomen. Vooral de zuidoostelijke helft van het land krijgt met deze buien te maken. De middagtemperaturen liggen daarbij rond 18 graden. En er staat vanmiddag een meest matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. En aan de kust een vrij krachtige zuidwester, windkracht 5. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg en zijn er opklaringen. Vannacht volgen opnieuw buien, die dit keer vooral in het midden en zuiden vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgenochtend heeft het noorden nog met buien te maken, maar zodra die weggetrokken zijn, resteert morgen een overwegend droge middag. Met regelmatig som en maximaal van 17 tot 20 graden. Na morgen volgen twee natte dagen met veel buien en middagtemperaturen rond 18 graden. Vanaf zondag neemt de buienkans wat af en loopt ook de temperatuur weer wat op. Dit is de ANWB-verkeersinformatie op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Er staat tussen Meersen en Maastricht 2 kilometer file. En door een aanrijding op de A15 richting Nijmegen... staat tussen Tilrecht een file van 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Alleen kommer en kwel in de Rabo-ploeg van de Tour de France. De hoop is gevestigd op talent Steven Kruiswijk. Straks zijn we bij zijn wielrenclub, waar hij als puber heel snel leerde fietsen. Nu eerst naar Joris van den Bergen over de start van de tour etappe ja. die start is. Dat is uh, hij komt er gelijk in, Joris. Vlak voor half één viel het van de tiende etappe van Marco naar bellegarde Jules Valzerien. Ik praat gewoon door. Een rit over 194 kilometer. Op de motor zit Joris van den Berg. Joris, je was alvast begonnen. Van, van <lacht> Joris is klaar. <lacht> <lacht> nou, dat, was dat is wat. heel treurig. <lacht> ja. Kan je ons horen, Joris? Ik hoor jullie, ja. Het is uh, natuurlijk een vrij matig. Ik weet de niet zo aan maar ga je gang. Ja, hoe... We voegen ons af, hoe was de stemming na, na die rustdag? Ja, lekker rustig, precies zoals het gisteren was, ook vandaag. Het is natuurlijk even weer zo'n rol, even weer de penen op gang krijgen. Dat deed Robert Geesink ook, die zat naast de bus op een rollenbank alvast de benen warm te draaien voor de rit van vandaag. Voor hem breken er drie belangrijke dagen aan. Hij moet langzaam wel hersteld zijn van de val en van de mentale terugslag door het landverlies. En hij heeft echt zijn zinnen gezet op een van de drie komende ritten. Die en de actar is op leven te hoor, Er dat er heel veel tussenzin in hebben in deze rit met die grote clip, maar met de Grand Colombier. Ja, en kan je een inschatting maken welke etappe dan het best bij hem past, van die drie, of zeg je van dan gaat het gewoon drie keer proberen? Als ik vandaag vandaag gelukt probeert hij natuurlijk morgen niet vandaag zou het de... heel goed moeten liggen maar ik vraag me af of hij al helemaal hersteld is morgen lijkt mij een dag de grote momenten die nog mee al zijn de verschillen natuurlijk al heel in de top 10 ja en die van... vrijdag die is ook wel leuk de... ...en daarna een lange rechte lijn van 140 kilometer of zo... ...naar de finish met een nog wat de stokfase. Ook dat lijkt me echt een uitgelezen dag voor de avond. Goed, dankjewel Joris. Je bent slecht te verstaan, maar we hebben je gehoord. Dankjewel. Il était une fois <middels> à l'entrée des artistes... Un petit garçon blond au regard un peu triste...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 Nou, als je hier geen jeugdsentiment of toersentiment van krijgt... dan weet ik het ook niet meer. Gérard Lenormand, si president. president. Oei, voortaan zullen studenten langer fors moeten bijbetalen... als ze langer over hun studie doen. De rechtbank heeft vanochtend de langstudeermaatregel... waarmee eerder zowel Eerste en Tweede Kamer instemden, bekrachtigd. Voor deeltijdstudenten die voor 1 februari 2011 zijn begonnen... moet er een overgangsregeling komen. Jeroen de Jager doet verslag. Een vonnis van 22 pagina's, gedetailleerd. Maar de rechter zegt vooraf dat hij eigenlijk weinig kan toetsen. Want de langstudeerdersmaatregel is een politiek besluit. De ook op de grondwet berustende verdeling van bevoegdheden... van de verschillende staatsorganen, de machtenscheiding... brengt mee dat de rechter terughoudendheid moet betrachten... in gevallen waarin, zoals hier, wordt gevorderd in deze belangenafweging te treden. scheiding der machten dus. En daarom toetst de rechtbank alleen of de maatregelen in strijd is... met internationale verdragen. En dat is hier volgens de rechtbank niet. Op bijna alle punten krijgen de studentenorganisaties... die de zaak hebben aangespannen, ongelijk. Wij verwerpen ook het betoog van ISO voor zover dat inhoudt... dat langs de maatregel de toegankelijkheid van het onderwijs feitelijk onmogelijk maakt voor studenten uit lagere sociaal-economische milieus... en studenten met een functiebeperking. Alleen voor deeltijdstudenten die voor 1 februari 2011 zijn begonnen met hun studie... moet de regering een overgangsregeling verzinnen. Studenten krijgen voortaan één jaar uitloop van hun studie. Daarna moeten ze 3000 euro per jaar extra betalen... Sebastiaan Hamerleers is van het ISO, een studentenorganisatie. Zijn reactie. Nou, we zijn in eerste aanzet heel erg teleurgesteld. Gewoon omdat deze boete dus door de rechter eigenlijk als, als rechtmatig is aangemerkt. Dat, uh, dat betekent dus dat je met terugwerkende kracht blijkbaar dus, uh, uh, dit soort zaken kan invoeren. Uh, positief vinden we hier wel aan dat de deeltijdstudent, of een deel van de deeltijdstudenten... Uh, toch wel door de rechter. Uh, ja, de vrees bij de studenten is nu dat vooral kinderen van ouders met minder geld ook minder snel zullen gaan studeren. En voor hen dus de toegang tot het onderwijs wordt beperkt. Wat daar naar voren komt is toch wel dat mensen die uh, weinig geld besteed hebben, groot en uh, erg opzien tegen uh, het, uh, het lenen van geld. Maar de richter ziet dat dus anders. Ook zij kunnen gewoon geld bijlenen en dat later terugbetalen. Per 1 september zullen langstudeerders dus meer moeten gaan betalen. En dat terwijl de meeste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma... zeggen dat ze de boete willen afschaffen. Uh, en uh, verder doen we gewoon nu een uh, oproep aan de politiek... Uh, om deze boete, waar helemaal geen draagvlak meer voor is, uh, politiek gezien... om die af te schaffen. De Partij van de Arbeid roept VVD-staatssecretaris Halbe Zelstra nu op... om de boete op te schorten. Dus niet in te voeren per 1 september. En eerst de verkiezingen af te wachten... Tanja Jadna Nassink. Ja, dat je, dat je hem opschort tot het moment van de kabinetsformatie... waarvan je weet dat de meerderheid tegen die langstudeerboete is. Dus dat is een beetje zuur om hem nu op 1 september op te leggen... en vervolgens op 30 september te zeggen... oeps, we hadden het toch verkeerd, we gaan het anders doen. Een verslag van Jeroen de Jager. Steven Kruiswijk, dat is de jonge toerdebutant van de Rabobank Ploeg. Die is goed in de bergen. Thijs, wat denk jij maakt die kant op een rit zeggen? Zou kunnen, maar eerder morgen dan vandaag, denk ik. Want dus vandaag heb je wel een bergje, maar het eindigt dan weer vrij vlak. En hij is niet zo goed in de tijdrijden. Dan moet je in je eentje een flink, flink stuk door kunnen trekken. En dat zie ik nog niet. Ja, er wordt veel van zijn klimtalent verwacht. Dat blijkt wel uit het feit, door wat Thijs zegt... maar ook door de rol die hij heeft van schaduwkopman. Maar pas op 15-jarige leeftijd belde de toen nog voetballende Kru Kruiswijk aan bij... Ja. Toen nog voetballende, wie is Kruiswijk dan? Kruiswijk is diezelfde wielrenner, maar die voetbalde toen nog... toen hij op z'n vijftiende ging fietsen. Ja, precies. Ik dacht ook dat jij het ging lezen We thuis. Dat er wel uit. <laughs> Goed, maar pas op vijftienjarige leeftijd... belde de toen nog voetballende Kruiswijk aan... bij trainer, trainer chef Kisters van wielervereniging Trap met Lust. Kortom, op z'n vijftiende ging hij pas wielrennen. Verslaggever Maarten Hag zocht hem op in zijn fietswinkel. Ja, het verbaast me niet. Ik, ik ken de Istenmobielen en die hebben vaker de neiging om uh, ja, wat rouw te gaan lopen. Omdat de afdichting niet zo geweldig is. Chef Kisters helpt een klant in zijn uh, fietsenzaak. Rubino en Nuna. Wat is de klacht eigenlijk, meneer? Ja, er zat een, een rammel, een ratel uh, in het, uh, ja, ergens in de fiets... En chef, die heeft het, uh, heeft het heel, uh, heel snel gevonden. Gaat hij mee op vakantie? Uh, nee, nee, nee, nee, ik ben pas uh, vijf weken weg geweest op de fiets. 3000 kilometer afzien, maar, uh, maar wel uh, heel erg leuk. Ja, nou, wat Steven op het moment ook kan doen, is 3000 kilometer in, in de Tour. Maar ik ben bang dat hij wat harder rijdt dan jij. En Steven is dan natuurlijk de lokale held. Ja, absoluut. Steven Kruiswijk. Ja, ja Steven Kruiswijk die doet uh, de harten harde van onze uh, snelle slaan. Want het is een jong uit het dorp. Ja, hij is dus nu aan zijn eerste Tour de France begonnen. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. Misschien wel een beetje te hoog, maar hij is in ieder geval veelbelovend begonnen. Chef Kistus, je bent jeugdtrainer bij de lokale wielenvereniging. Trap met lust. Prachtige naam trouwens. Ja, het, de historie die gaat toch, toch bijna 100 jaar terug. Het is allemaal begonnen met grasbaanwedstrijdjes in Gelderop. Het was een uh, jaartje of tien geleden. Toen stapte hier niet een klant binnen, maar een jonge Steven Kruiswijk. Ja, nou, of ik... met een vraag. Ja, met een vraag. Een beetje bleu, mag ik een keer meetrainen? Want ik heb gehoord dat u de jeugd traint in Gelderop. Steven voetbalde op zijn zacht gezegd niet onverdienstelijk in de landelijke b B-jeugd. Maar ja, hij had wat moeite met het feit dat hij, dat hij zelf een enorme inzet toonde. Maar als er een ander een fout maakte, was hij ook de dupe van de fout van een ander. En hij had al eens wat vaker gefietst met zijn vader. En dat vond hij eigenlijk wel heel erg leuk. En daarvan had hij bedacht, hey, als ik daarin verder ga, dan ben ik zelf en alleen ik zelf verantwoordelijk voor mijn prestatie. Zo kwam hij op het idee. Toen belde hij aan. En? Ja. ja, en toen ging die mee. En dan ga je ook op een bepaald moment zeggen... en nu mogen jullie vijf kilometer aan een stuk zo hard als je wilt. En dat heet dan wedstrijdje. En dan denk je dat iemand die uh, ja, niet of nauwelijks geoefend is... Uh, heel vlug af moet haken. En ik ga dan zelf achteraan rijden bij zijn oefening. Hier heb ik hem uh, bevolen om achter mij te gaan rijden. En ik heb regelmatig omgekeken om te kijken wanneer hij nou eens eindelijk uh, zou moeten lossen, zoals dat in onze termen heet. Maar dat hield hij vol tot, uh, tot het bittere einde. Weliswaar met moeite, want hij kreeg een gezicht wat ongeveer twee keer zo groot en uh, flink wat roder was dan uh, voor de inspanning. En ja, dan zie je wel dat zo'n jongen uh, iets in zijn mars heeft. En toen is hij meegegaan. En hij kon al meteen met de betere mee. En, en, en nog eens een half jaar verder uh, kon ik hem in ieder geval niet meer bijhouden. En hadden we allemaal zoiets van, nou, nou, nou, wat gaat die hart? Hij was trapt met lust, al snel ontgroeid. Ja, dat kun je wel stellen. Um, even die vader, hè? Het is begonnen met zijn vader. Hij is samen met zijn vader gaan fietsen, toen dacht hij, dit is wat. Ja. Maar er is nog wat, hè, met die vader van uh, Steven Kruiswijk. Ja, Steven's vader heeft geen wedstrijden gefietst. Dat, dat heeft hij wel gewild, maar dat uh, was not dan in die tijd. Een 40 jaar geleden uh, was wielrennen... Ja, er waren in die tijd groeperingen in, in onze maatschappij die zeggen... Ja, dat is meer voor het, het voetbal. Een beetje een arbeiderssport. Uh, en de familie Want, Kruiswijk was bepaald geen arbeidersfamilie? Uh, nee. Maar uh, nou, hij is uh, zonder overleg met zijn ouders uh, zich gaan aanmelden... Als uh, nieuw lid bij de vereniging Trap met Lust. He. Stiekem? Uh, ja, stiekem. En hij kwam thuis en liet zijn lidmaatschapskaart zien. En... Uh, kreeg vriendelijk doch dringend te, te horen dat hij die weer moest, moest gaan inleveren. Zijn ouders stonden er niet achter, hij wel, vol achter zoon Steven. En ja. hoe is het met opa en oma nu dan? Ja, uh, naar mijn beste weten is opa er niet meer, oma wel. En die is helemaal enthousiast over wat haar kleinzoon presteert. En ik begrijp dat ze af en toe nog wel eens een beetje geplaagd wordt... met het feit dat papa niet mocht fietsen. Maar ja, de, de waardering en uh, respect voor wat Steven doet is, uh, is enorm. Oké, okay, nou... Ja. Dan uh, zien we elkaar zaterdag. Hartstikke bedankt, ja? zaterdag okay. ben ik er. Ik geef het door aan monteurman Martijn. En die zal je achterwiel uh, een servicebeurt geven. Dan is de fietser weer klaar voor. En uh, intussen kunt u uh, ook vast voor de buis gaan genieten van uh, Steven Kruiswijk. Ja, ja. Verwacht u er wat van? Uh, ik verwacht Steven een aantal keren in de top 10. Of gaat hij gewoon eindelijk weer eens een Nederlandse etappe? Uh, ja, laten we hopen. Hè? Wat denk je, chef? Heeft hij dat in? Heeft hij zo'n eindschot ook uh, uiteindelijk? Nee, Steven is niet zo explosief. Dat, dat kost hem nog wat moeite. Hij is daar wel groeiende in. Het is meer dat hij moet, uh, zo lang mogelijk moet blijven aanklampen. Ja, een klim moet bij hem gewoon een half uur tot drie kwartier tot een uur duren. Um, en dan komt hij in zijn ritme en die jongens met die enorme dijen... Die, die verzuren dan en dan komt Steven pas echt in beeld. Eigenlijk is er weinig veranderd sinds die eerste training. Hè? Aanklampen, aanklampen, aanklampen. Dat is uh, Kruiswijk op zijn best. Ja, absoluut. Uh, en wat daar in die tien jaar tijd bijgekomen is, is uh, ja, het, het leven voor de sport. Het, uh, het uitvoeren van de, de plannen die de leiding en, en hij zelf opstellen. Dat doet hij tot in het uiterste en daar wordt hij ook over geroemd. Afgelopen twee jaar een glansronde Giro en dit jaar in de Tour? Ik denk het wel. Dat gaat hij doen. Die ogen gaan glimmen. Ja, de ja. Nunese ogen. Ja. En zo hoopt het Brabantse Nunen op succes in de Tour... voor hun Steven Kruiswijk. En wij hopen met ze mee en artis gaat de bedreigde natuur een handje helpen door komende week padden uit te zetten. Het gaat om knoflookpadden en dat zijn zeldzame amfibieën. Aan de telefoon Wilbert Bosman van de RAVON, de organisatie die zich inzet voor de bescherming van amfibieën en reptielen in ons land. Goedemiddag. Eh, goedemiddag. Wat gaat u precies doen? Um... Wij gaan uh, morgen al en volgende week maandag in uh, een aantal gebieden in de provincie Noord-Brabant uh, uh, kikkervissen van het knoflookpad uitzetten. Ah, kikkervissen zijn het. En hoeveel zijn dat er dan? Een paar duizend? Neem ik aan. Ja, dat gaat om duizenden dieren. In totaal worden er 10.000 uh, uh, weggebracht. Ja, want de knoflookpad dreigt uit te sterven, begrijp ik. Ja, de knoflookpad die dreigt uit te sterven. In het uh, jaar 2000 toen, uh, werd het, het ministerie van Landbouw, het toenmalige ministerie, werd duidelijk dat het uh, niet goed ging met de knoppenpad in Nederland. Er is toen een soortbeschermingsplan uh, voor dat uh, diertje opgesteld. En, uh, de vijf jaar daarna zijn er in Nederland uh, overal in de leefgebieden waar de knoppenpad voorkomt uh, heel veel maatregelen genomen. Er is dus heel veel geld ingestopt, heel veel energie ingestopt. En uh, mm. na tien jaar uh, moesten we de conclusie trekken dat... Uh, het niet per se veel slechter ging, maar dat op een aantal plaatsen waar, het gebied, waar de leefgebieden er goed bij lagen, dat de niet meer reageerde op de maatregelen. En in een aantal gevallen zelfs uh, op die plaatsen hm. nog uitgestorven is. Dus nu gaat u ze uitzetten, en, want, want stel dat ze zouden uitsterven, dat zou wel zonde zijn, vindt u? Uh, ja, natuurlijk is dat zonde, want het zou betekenen dat er voor het eerst in de historie van Nederland een, een amfibie uit ons land zou verdwijnen. En dat, uh, oh ja? Uh, uh, dat, dat is zeker niet het doel van de, van de Nederlandse regering, natuurlijk. Uh, als die die bemoeit bescherm. zich er ook helemaal mee. Sorry? De, die bemoeit zich er zelfs ook mee, de Nederlandse regering? Uh, ja, zeker, bemoeit die, uh, zich daarmee. Okay. Ja. En de knoflookpad, de, de, de, de, smaakt die naar, een, naar knoflook of ruikt die zo? Uh, nou, je kunt het uh, vergelijken. Het, het, het, uh, ze heeft de geur van uh, looklucht, Dus het is niet echt een, een hele scherp knoflookpad, uh, knoflooklucht, maar uh, een, een lucht van look, Een beetje een grondlucht is het. Uh... Waarom heet je dan niet een lookpad? Uh, dat weet ik niet. Ik heb dit uh, diertje de naam niet, uh, niet gegeven. Oh, en hoe ziet die eruit? Um, hij is ongeveer 5 centimeter groot. Uh, hij heeft uh, aan zijn achterpoten uh, heel goed ontwikkelde uh, graafknobbels waarmee hij zich in de bodem in kan graven. Uh, hij heeft verticale oogpupillen die, met een gouden achtergrond en uh, een, een prachtige rugtekening die uh, op een pijl lijkt waar ze ook individueel aan herkenbaar zijn. Ja, ja. En als je er eentje in de tuin vindt, wat dan? Um, dat, gaat, is, uh, gaat, dat gaat niet gebeuren dus. Uh, helaas op uh, heel veel plekken niet meer uh, mogelijk. In het verleden was dat uh, wel het geval. Knoppenpad was een echte cultuurvolger. Werd, uh, de eerste in Nederland die zijn ook in moestuinen gevonden. Uh, yeah. En dat, uh, dan heb ik het over het eind van de uh, 18e eeuw. Uh, maar tegenwoordig is dat uh, helaas uh, niet meer het geval. We hadden net een discussie over. Uh, dat vonden ze maar een beetje raar hier, maar er zijn wel verhalen dat je aan padden en uh, kan likken, want dan word je high van. Dat, dat vonden jullie, wij heel raar. Dat vonden ja. jullie heel raar hier, maar dat doen ze vooral in Zuid-Amerika. Maar goed, bij, bij zo'n beestje kan ik me nog iets bij voorstellen dat het nog wel uh, enigszins smakelijk effect, effect heeft. Uh, ik moet zeggen dat ik het zelf nooit geprobeerd <laughs> heb. Of nee? dat bij de knoflookpad heel goed zou gaan, dat weet ik niet. Maar we hebben nog wel een ander beestje in Zuid-Limburg. Die heet de Geelbuikvuurpad en die. Het stoot echt een stof uit, die heet het En als je die in je ogen krijgt, dan voel je dat wel. Uh... Ja, dat maar of je er haai van wordt, dat uh, durf ik niet te zeggen. Het lijkt me heel ja. leuk voor <laughs> om uit te proberen. Sorry? De geel buik, vuurpad. Vuurpad. vuurpad. Maar goed, dat klinkt meer als een beetje iets wat je juist niet moet doen misschien. Maar, maar u gaat ze dus per duizenden uitzetten. Uh, en, uh, en dan hoopt u natuurlijk dat dat op een gegeven moment niet meer nodig is. En dat, er, uh, dat de populatie groeit. Ja, um, het is zo dat we uh, in 2010 kwamen een aantal organisaties tot de conclusie van die knoflookpad, die gaat het op zichzelf, uh, uit zichzelf niet meer redden. Nee. Toen is de projectgroep Knoflookpad Nederland uh, opgericht om uh, een, een project op te starten waarbij we uh, gaan experimenteren met het bijplaatsen in gebieden waar nog een paar dieren zitten en op uh, plaatsen waar uh, het dier verdwenen is, om daar nieuwe populaties te ontwikkelen. En we willen nu de komende uh, vijf jaar uh, jaarlijks uh, op die plaatsen knoflookpadden gaan uitzetten. En dan is het uh, doel om binnen tien jaar uh, een ontwikkeling in die gebieden op gang te blijven... Ja. die er dan uiteindelijk voor zorgt dat we binnen twintig jaar... ...weer goede populaties hebben in die gebieden waar we dat ja, hebben gedaan. Stikken in de knoflookpadden. Ja, en die gebieden die worden zorgvuldig uitgekozen. Er wordt ja. ervoor gezorgd dat ze voldoende groot zijn... ...zodat de populaties nog kunnen groeien in de toekomst. En uh, op die manier hopen we de soort uh, voor Nederland uh, te behouden. En het is niet alleen een Nederlands probleem hoor. Ook in België ah. gaat het uh, heel slecht uh, okay. met de knoppen nou ja, Misschien springen ze wel de grens over toch? U zet ze in het zuiden van Nederland uit. Dus dat, uh, kan. dat is op een tweetal plaatsen uh, uh, mogelijk. Maar ook Goed. in, in aangrenzend Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen, daar uh, is het is men bezig om. Uh, uh, knopverpadden te, te herinproduceren of ik bij te plaatsen... omdat het daar uh, het slecht gaat met, uh, met die soort. Ik wens u er heel veel succes mee. Hopelijk komt het goed. Wilbert Bosman van de Ravond, dank u wel. Prima, tot ziens. Netcar lijkt gered nu de Japanse autobouw Mitsubishi bereid is... om Netcar in Born voor een symbolische euro te verkopen... aan het Eindhovense bedrijf VDL. Bestuurder van fnv Bondgenoten Henk van Rees, goedemiddag. Heel goedemiddag, gewenst. Mag ik u feliciteren of is het daarvoor te vroeg? Nee, ik, ik neem dat graag in ontvangst namens 1.500 mensen, want dit is weer een grote stap voorwaarts. Ik ga er dus zonder meer vanuit, VDL, dat wordt toch echt de nieuwe eigenaar die het stokje van Mitsubishi gaat overnemen. En daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, want dat, dat, dat zat er lange tijd niet in, hè, dat er een goede koper gevonden zou worden. Nee, sterker nog, toen in februari uh, wij allemaal het bericht kregen... ...van Mitsubishi wordt op straat geschopt... Uh, ...toen dacht ik als vakbondsman uh, met de rug tegen de muur van... ...oh jee, dat, als we niet uitkijken gaat dat straks 1500 mensen in Zuid-Limburg... ...in een slechte economische situatie... Wordt op straat gedonderd. Dat wordt voor heel veel mensen. Wordt dat geen werk meer vinden. ook gezien de gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Mm. En als je nu ziet. Uh, inderdaad, waar we met ontzettend veel krachtsinspanningen. moet ik ook zeggen van het ministerie van Economische Zaken. Sociale Zaken, de provincie, de gemeente. natuurlijk Netka zelf. de vakbonden toch ook denk ik. NOR, en hoe werkt. samen hebben we natuurlijk toch. Uh, nu vandaag kunnen we aan de mensen presenteren. dat er uh, zo goed als zekerheid is. dat je straks. met 1500 mensen weer mag. Uh, blijven werken aan het maken van minis. Dat is toch fantastisch? Ja, dat lijkt me ook dat het heel goed nieuws is vlak voordat je op vakantie gaat. Moeten we vooral Mitsubishi dankbaar zijn dat zij dit voor 1 euro weggeven? Nee, ik denk dat, dat ze hebben ons jaren in onzekerheid gelaten, verwachtingen gewekt en vervolgens ons toch redelijk als oud vuil aan de kant gezet. Nee. Dus dan denk ik van dit is op het eind dat je ons fatsoenlijk wegzet voor dit bedrag. En een ander neemt natuurlijk het risico VDL, want die neemt het bedrijf over aan 1500 mensen, dus dat is toch niet niks. Nee. Maar ik denk dat nu Mitsubishi in de eindfase ja, redelijk ordent. Zorgt en meewerkt dat we met z'n allen weer bij een goede partij aan het werk kunnen blijven. Maar dat werd ook tijd, hoor ik u zeggen. Wat, wat, wat bent u nu nog aan het doen? Nou, op dit moment uh, mag ik zeg maar aan, uh, namens de vakbonden en alle 1500 mensen in een viertal personeelsbijeenkomsten gaan vertellen wat wij deze week uh, ook met die nieuwe eigenaren VDL hebben afgesproken in een sociaal convenant. Over wat er gaat gebeuren de komende twee jaar als er nog geen auto's gemaakt uh, gaan worden. En wat er gaat gebeuren met de arbeidsvoorwaarden. Vanaf 2015 als er gestart wordt. En ik kan heel goed nieuws melden aan de mensen. Namelijk uh, dat in die twee jaar uh, dat er nog geen auto's gemaakt gaan worden. En mensen dus een behoorlijk deel in de WW zullen zitten. Dat ze in elk geval netto 100% behouden salaris. Oh, uh, dat is mooi. Dus ik kan aangeven dat uh, vanaf 2015 wanneer uh, dat iedereen weer te, kan terugkeren bij uh, NetCar. Met een vast uh, dienstverband. Uh, en dat er dan weer hard gewerkt moet worden. Het is allemaal prachtig nieuws. Uh, Henk van Rees van FMB bondgenoten Hartelijk dank. Graag gedaan. Uh. Goedemiddag. En inmiddels is Dione de Graaf weer aangeschoven. Ja, ja. Goedemiddag middag, piontje, je hebt je zonnebril op, de zon schijnt ja, te schijnen. Wat ik probeer, ik probeer dat af te dwingen. Dat had ze op <laughs> haar hoofd, door, niet op de ogen. Dat, ja, dat ja, Mensen niet ja. denken dat ze met de zonnebril. Dat kan ook. Dat kan ook. Ja. ja uh, wat vandaag? Wat uh, heb je? Nou, het is uh, toch echt voornamelijk fietsen, moet ik eerlijk zeggen. Geeft niks. Uh, ik ben ook nog wel. Ik probeer natuurlijk ook wel uh, de de transfers in de voetbalwereld te volgen. En ik moet zeggen dat ik mijn plaatjesboek nog Steeds niet vol, hè? Geef dan de nummers een keer door. Ja, dat, is, dat ga ik morgen doen. Okay. Ik heb nog steeds een paar open, open plekken. Daar zijn er 123 over. Gisteravond oh, heb ik 171 nog voor iemand opgezocht. Hmm. Ik vind het zo erg. Want ik wilde... Dat, wil dat, dat moet nu vol. Uh, nou moet ik ermee klaar zijn ook. Uh, maar verder volg ik ook nog de ronde van Polen. Daar begon ik gisteren al over. Uh, ja, Nicky Terpstra uitgevallen. Dat is wel ah. heel erg jammer. Hopen dat het nog goed komt voor de Olympische Spelen. En... Um, ik probeer daar vandaag weer met een scheef oog naar te kijken. Ja, maar wat voor ja. etappe is daar, weet je dat zo? Nou, ze moeten heel, vooral heel lang. Hij is uh, bijna 220, boven okay. 220 kilometer, geloof ik. Um, Moser won gisteren. Ja, oh, hoe grappig, de, de, uh, de neef van uh, Francesco oh, Moser okay, dat is, is het, het. Ja, leuk hè? En oh. Lars Boom derde? En ja, precies, Lars Boom derde. Dus daar let ik op. Achter mij loopt Berg, een jongeman. Nou, jong. Maar ja, ja maar, relatief wat, Maar wat hij allemaal jongen. doet hier?